Naam op deze plek vraag naar de mogelijkheden. Kijk op lokaleomroepgoorle.nl. Lokale omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Rio met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl. Alright now everybody, why not listen to me?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 dit, die typische Motown-sound, de uh, Reeves en the Vandellas met uh, Wild One. Het kwam van, van het geweldige album Dance Party uit uh, 1975, stonden er wel meer hits op, uh, Dancing in the Street. Later nog gedaan door uh, David Bowie en Mick Jagger natuurlijk, werd een uh, gigantische 1 hit Maar uh, het origineel natuurlijk van de Reeves and the Vandellas. Nowhere to Run stond er ook op en ook deze, Wild One. Martin Reeves en de Vandellas opent een, een nieuwe, nou, ja oh. Ja, een nieuwe Breek de Week, het is woensdagavond uh, met de goede kant van de week. Hè? nou, 27 november 2019, 4 over 5 over 9, welkom. Dit is uh, tot 11 uur vanavond, een nieuwe brekende Week. Twee uurtjes frieken, de beste soul, funk en classic disco, die hoor je hier. Vanavond weer uh, veel seventies, uh, 80's floor fillers, obscure clubtracks. Kortom, de voetjes, die kunnen weer van de vloer, want uh, ja, hey, de plaatselijke uh, discotheek die is zojuist opengegaan. Uh, ja, mocht je iets willen horen, vraag je, je favoriete plaat aan. Uh, dat kan via de Facebookpagina van uh, dit radioprogramma. Dat is uh, break the week. Uh, ja, facebookcom slash the week Dit is uh, Esther Phillips. What a Different Day Makes. a Day Makes. 24 Hey there's a rainbow before me Disco kwam eind jaren 70 op, maar mid jaren 70 was het er ook zeker al. Een beetje de pre-disco-tijd, uh, dit waar het uitkomt. Esther Phillips, dit is het uh, ja, nummer eigenlijk het enige teken van leven hier in uh, Nederland. Maar heeft wel uh, meer hits uh, gescoord in ieder geval uh, in, uh, in Amerika uh, in een uh, periode van 33 uh, jaar heeft ze daar uh, 19 hits gescoord in de Amerikaanse R&B charts. In Nederland was uh, dit het uh, enige teken van leven van uh, Esther Phillips overleed al op uh, vroege leeftijd uh, volgens mij 49 jaar geworden dat kwam door uh, lever en nierfalen ten gevolge van uh, haar heroïne en alcoholverslaving 49 jaar geworden, overleed al uh, 1984 um, en uh, ja, vaak uh, wordt ze vergeleken met Nina Simone, alhoewel ja, ze Diana Washington aangaf als haar grote voorbeeld. Dat hebben we vorige week nog gedraaid, volgens mij. voor twee weken terug, zoiets. Ja, oh, Goeie liedjes altijd. Uh, Esther Phillips, What a Difference a Day Makes. Ja, en als we dan toch aan het uh, disco zijn. Deze man, die scoorde twee hits. Nummer één, het was Nice and Slow. Dit was de hit erna, Flip, Jazz Green. We Een tijdje gedrumpt bij Jimmy Cliff, deze man. Want hij maakte, behalve het Disco, maakte hij ook af en toe een nou, aardig rekgeplaatje. Um, hebben wij in Nederland niet heel veel van meegekregen. Nice and slow en deze flip, dat was het wel. Um, ook even iets nieuws laten horen. Overdag gaat hij schuil onder de naam Beer Reinhardt. S avonds dan is hij Wilder Woods. En uh, ja, hij heeft een nieuwe plaat uit. Ik heb daar volgens mij al wat eerder laten van laten horen. Sure ain't bijvoorbeeld. Um, maar dit is de nieuwe sinal van Wilder Woods. And die hate supply and demand. Baby tell, you you like Baby, tell me what you want. Baby, tell me what you want. Baby, what you want. It is sad you see my pretty girl looking so sad. Oh, I, I can make it better. Sometimes all I wanna be is your sunshine. But well, I can be the rain, I feel you up to the top. I give you all. That you're missing. Oh, I can see the picture that we're both in. Oh, I can be the one to be the keys to your luck. I give you all I got. If you're run Hij is wel een beetje iets weg van de Tesco Brothers. Die zijn ook erg hot uh, momenteel. Beer Reinhardt, beter bekend onder de naam Wilder Woods. Hij uh, is ook uh, lidzanger van de rockband Need to Brief. Ook nog een, genomineerd voor een Grammy uh, met die band. 2015 was dat alweer. Nu heeft hij dus uh, solo zijn allereerste debuutplaat uitgebracht. Daar goede liedjes op Sure Ain't, maar dus ook uh, deze Supply and Demand. En uh, ook nog uh, afgelopen maand, vorige maand, in, uh, 24 oktober was dat, in uh, Paradiso Amsterdam. Ja, fijn liedjes dat. Ja, daar gaan we hopelijk nog wel wat meer van horen van uh, die Wilder Roots. Och, even back to the 70s. Dit is mooi. Four tops: Ain't no woman like the one I've got. Oh. Ain't no woman like the one I've got. sun comes up around her, she can make the birds sing harmony, every drop of rain is glad it found her, heaven must have made Say my letter Ain't no woman like the one I love She can feel me up When it's down Hoor je niet zo vaak van uh, The Four Tops. Vaak uh, dan is het uh, Standing in the Shadows of Love. Of I Can't Help Myself. Uh, reach Out, I'll Be There. It's the same old song. Of als je wat, uh, wat la een latere periode pakt van The Four Tops. Dan krijg je, je vaak Loco in El pogo. Deze hoor je niet zo vaak. Net zoals uh, uh, Are You Man Enough? Vind ik ook zo'n uh, waanzinnige plaats. Van een beetje, een beetje dezelfde tijd. Vind ik de, de beste van uh, The Four Tops. Dit was uh, Ain't No Woman Like The One I've Got. Afgelopen vrijdag... Uh, kwam het nieuwe album uit van Beck en dan denk je, ja ga je, ga je dan daar iets nieuws van draaien? Nee, want het is een beetje, beetje die alternatieve rock uh, hoek natuurlijk. Daar doe ik vrijwel uh, weer iets van. Maar hij heeft ook uh, natuurlijk ooit een uh, Soul Funk album gemaakt. Komt in 1999, dat heet Midnight Vultures. En uh, ja, daarop staat dit waanzinnige liedje. Beetje Prince geïmiteerd, maar dat is niet erg. Beck en Debra. can name I driving be crazy Ik heb het niet voor je, doei. Ik ben ben en uh, ja, eigenlijk eeuwige Eendagsvlieg. Uh, ik denk dat het altijd zo uh, zou blijven. Uh, loser natuurlijk. Hoewel die uh, ja, zoveel moois uh, heeft gemaakt, uh, nog naast dat ene nummer, wat die, waar hij zelfs trouwens een, een takkenhekel aan heeft. Uh, je hebt nog uh, die New Pollution. En we uh, staan ook op hetzelfde album. Uh, ben ik nou, kijk, hoe heet dat nummer? Devil's Haircut. En. Uh, god wat heb je nog meer? Uh, uh, even denken hoor. Moet, ja, moet ik ook even denken. Dat, uh, ik vond dat één uh, uh, na laatste album vond ik ook goed. Met Dreams en uh, Upon Night en zo uh, erop. Het is echt, iedere, iedere album is totaal anders uh, bij deze man. Dit was dus uh, van een uh, ja, soulfunk album dat hij maakte: Midnight Virtues. Zo heette dat. Uh, uit 1999. Ook se Sex Love staat er ook, ook een uh, goed liedje. Back and uh, Debra um, Dan terug naar het hier en nu. Even iets nieuws. Uh, dit, komt, uh, ja, dit is nieuw. Dit uh, komt uh, uit de film Spice in Disguise. Het zijn uh, twee bonushelden. Mark Ronson samen met Anderson Paak. En zo heet hij. And then there were two. Then there were two. Right now we have to stop somewhere. How far to go, I don't care. me is leaving the minute that you tell me we gotta move Cause without you, I'm a sloucher But with you, I'm ambitious Such a master when I'm not near you But together we can't stop looking in mirrors Right now we have to start, start somewhere. somewhere How far to go, I don't Baby, care, I don't care. In the yeah. Right now we have to start somewhere. With in number No. 2 Mark Ronson en uh, Anderson Paak Mark Ronson die kennen we natuurlijk hè, van uh, Valerie de, die, Dat koffertje met uh, Amy Winehouse Maar, maar natuurlijk ook uh, Uptown vang met Bruno Mars uh, Vorig jaar nog uh, Naveen Brace Like a Heart Met Miley Cyrus Die Anderson Paak die wil maar niet echt uh, doorbreken Die man uh, die uh, zojuist de vocale deed echt, Of tenminste niet doorbreken In ieder geval niet naar het mainstream uh, publiek Scoort geen monsterhits zo, Maar uh, heeft wel echt zoveel goede liedjes uh, gemaakt Dus je daarin gaat duiken oh, oh. Mark Ronson en Anderson Paak Als het maar niet spaak de rest van de uitzending. Nieuwe stimmel van die gasten, Then Dare To. Goh, ik ga nog wel vaker draaien, Dan kun je van de baan. Ja, en na een nieuwe krijg je altijd een oude, in dit geval een hele oude, terug naar 1967. Oat Redding! Voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomomgoorlen.nl. Lokaleomomgoorlen.nl. Breek. De week. Het gekke is: dit werd dan nummer 1 in Amerika. In de Billboard Hot 100. Maar voor de rest in Nederland helemaal niks gedaan. Wat gek is, want het is een ontzettend catchy leuk liedje. Honeycone en Want Ads, nummer 1 dus in Amerika. Het werd uitgebracht op het Hot Wax Records. Uh, op dat label um, uh, label van Holland dossier Holland dat was een uh, schrijverduo. Pro uh, ook uh, ja, produ pro produceren deden zij ook ze hebben zo'n beetje alle hits uh, van de uh, Supremes hebben zij geschreven op Motown maar uh, op een gegeven moment in 1968 gingen zij daar weg en uh, starten zij een eigen label dat werd Hot Wax Records dit werd uh, daarop uitgebracht in Nederland of uh, in uh, Amerika dus een gigantische hit en in uh, Nederland helemaal niks gedaan Honey en uh, Want Ads daarvoor Otis oh, Wedding. I Can Turn You Loose tragisch verhaal natuurlijk op 26 jaar geleden al uh, Overleden, het vliegtuigongeluk, het tragisch verhaal, leden van de barcase, die, nou, waar, volgens mij één of twee leden later nog in de jaren tachtig bij elkaar kwamen. Uh, en natuurlijk zitten dan de Duck of the Bay. Hè. dat werd later uh, postuum uitgebracht. Dan uh, iets nieuws, dit is, uh, ja, ik, uh, ik had er nog nooit van gehoord, maar ik vind het wel leuk. Peter Cat Recording Co. Dat is een uh, indie bandje, um, bestaat sinds 2009, vijf kerels zijn het uit uh, nieuw Delhi. Um, hebben een nieuwe plaat uit. Daar staat dit op. Ja, en het is indie, maar het is ook wel heel erg jazz. Dus dat past dan wel weer in een soulfunk discoprogramma. Peter Cat Recordings en Soulless Friends. Maybe I know. But I won't dissolve Something sweet, something soft Sometimes when I live it up Afgelopen juni toen kwam het album al uit. Wat ik wel snap, want het heeft best een, uh, een zomerstintje. Pieter Cat Recording en uh, Soulless Friends. Ja, wat is het? Het is uh, retro, uh, electric. Zelf, om, zelf omschrijven ze het volgens mij als uh, Gypsy Jazz. Peter Cat Recording Co. Dat is hem helemaal. Solace Friends. Leuk hoor. Ja, leuk, leuk, leuk, leuk. Komt uh, kom trouwens van het album Bismillah. Zo heet dat album. Bismillah. No, we will not let you go. Oh het. Um, nieuw dus. Peter Cat Recording Co. Fijn. Leuk. Verrassend. Nou, dit is pas van gehoord. Dus uh, nou pas op de radio. Dit is uh, War. De band bestaat nog steeds, dit jaar 50 jaar, Cinco de Mayo, zin al hierna heet Cinco de ketchup. Ja, dat is heel flauw. Um, even kijken, Rick uh, die heeft een, uh, ja, een verzoekje aangevraagd. Uh, even kijken via Facebook, facebook.com slash Break the Weeklog, voor als je ook iets wil horen. Hij uh, ja, kwam met deze, god dit is al oud zeg, Het komt uit 1960, de Shirelles, de Shirelles. And will je love me tomorrow? Oh, altijd van die mooie strijkorkesten altijd in liedjes uit die tijd. 1960, de Shirelles en um, ja, Amerikaanse meidengroep maakte van alles. Uh, soul, doo-wop, rock'n'roll uh, zelfs een beetje. Will You Love Me Tomorrow ze ook, uh, werd uh, nummer 1 in Amerika. Uh, ik heb geen idee wat, het, uh, of, ja, wat in, in Nederland heeft gedaan. Nederland had nog niet eens een uh, officiële hitlijst. Ja, tenminste, een, een pre-top uh, 40 of zo. Uh, tijd voor teenagers of zo, zoiets. Uh, die die trant, denk ik. Uh, maar officieel niet in de top 40, nee. Uh, wel nummer 1 dus in uh, Amerika. En ook nog door Rolling Stone in 2004 opgenomen in de uh, 500 greatest songs of all time. Samen met uh, Tonight's the Night. Ook een uh, liedje van uh, The Shirelles. Leuk, fijn. Um, kijk, uh, Rick, Rick had hem aangevraagd. Hè? Rick, dankjewel. Oh. The Shirelles en uh, Will You Love Me Tomorrow. Daar is hij weer, onze vriend. Een van de grote verrassingen van uh, dit jaar. De blutalbum is uit. Changes heb ik een aantal keer gedraaid. Deze ook. En uh, hij verveelt nog niet. Neil Francis. This time. Let me get it this time I won't let you down Let me get it this time alone Francis, wow, wauw, wow. wat een ontdekking dit zeg. Een van de grote verrassingen van 2019. debuutalbum is uit. Chances, zo heet dat. is fantastisch. Na deze ook this time een aantal keer gedraaid. Ook Season Winner. These are the days. Uh, put it in his hands. Sowieso in uh, mijn eindejaarslijstje in, uh, ja, als het om albums gaat. Nieuw New Francis. Dus ik denk samen met uh, Billie Eilish, uh, Deski Brothers, Fontaine's DC en Michael Kiwanuka. Ik ga ik sowieso de uh, volgende uur nog uh, wat van draaien, Michael Kiwanuka. Maar dit is ook geweldig, hoor. Uh, Laten we het niet ondersneeuwen. Neil Francis en uh, This Time. Uh, een beetje die uh, New Orleans sound zelf. Komt hij uit uh, Chicago? Oftewel uit uh, Amerika? Amerika. Ja, dat zeg ik. Amerika. Het zijn uh, de Gibson Brothers. En uh, come to America. sky If you really want to dance Come on, baby, you got a chance If you really want to feel Something good and something real Come to America! Ah, leuk, Gibson Brothers, eh, disco, eh, we, we schamen ons nergens voor. Non-Stop Dance natuurlijk, nummer 1 hier in Nederland. Ook nog Kessera Mi Vida, Kuba was nog een klein heetje. Dit eh, kwam niet verder dan eh, De tipperaden een van hun eh, allereerste ja, liedjes. Ja, hey, uh, yeah, come to America, uh, Brothers. Um, ja, zometeen gewoon nog een uur. Hè, tot veel vanavond. Breedweeg op de lokale gehoord Met uh, de beste soul, funk en uh, classic disco. Nog één uur lang. Ga er even rustig uh, dit uur uit. En, uh, een stukje uh, Braziliaanse Bossa Nova muziek. Hè, met. Uh, nou, het was niet eens zo heel, heel koud vandaag, Maar gewoon even terug naar de zomer. Uh, want ja, het was natuurlijk enorm heet. Um, Erasmo Carlos. Uh, Sinnesom uit Brazilië. Um, van dit soort bossa nova liedjes. Ik vind het um, ja, toch wel zijn allerbeste, denk ik. Um, en dan heet het op mijn beste Spaans... Kachaka Mechanica. Erasmo Carlos. Vendeu seu terno, seu relógio e sua alma E até o santo ele vendeu com muita fé Comprou fiado para fazer sua mortalha Tomou um gole de cachaça e deu no pé Mariazinha ainda viu João no mato Matando um gato para vestir seu tamborim Naquela e tarde, já bem tarde, comentava Lá vai um homem se acabar até o fim João bebeu toda a cachaça da cidade Bateu com força em todo o bumbo que ele via Gastou seu bolso, maçambou desesperado Comeu confete serpentino e a fantasia Levou um tombo bem no meio da avenida Desconfiado que outro gole não bebia Dormiu no tombe e foi pisado pela escola Morreu de samba, de cachaça e de folia Tanto ele investiu na brincadeira Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira estiu na brincadeira pra tudo tudo se acabar na terça-feira hey! Erasmo Carlos en uh, Katjaka Mechanica. En als je het uh, niet verstond, hij uh, ja, zong eigenlijk de, uh, de handleiding van uh, zijn nieuwe Magnetron voor. Ja, als dus wil weten. Dit is lokaal Daar ging het over. De omroep voor en Rio. Zometeen nog één uur lang breek de week met de beste Soul, Funk en Classic Disco. Wat wil je horen? Vraag je van de aan facebook.com. Steeds breek de week log. Ik ben Erik van Vliet en dit is het Regionieuws. Er moet een hogere en een langere geluidswal komen langs de A58. Er moeten meer verschillende soorten woningtypen komen. En er mag kleinschalige detailhandel. We hebben het over de nieuwe wijk de Bakertand. De gemeenteraad van Goorlen heeft een paar duidelijke eisen neergelegd die waarschijnlijk worden aangenomen. En zo moet de naam Bakertland maar in de prullenbak. Het is gewoon Bakertand, zo zegt de gemeenteraad. Er was ook nog een tweede vergadering nodig om alle wensen en bedenkingen goed op een rijtje te krijgen. Over de bouw van 420 nieuwe woningen langs de A58. Het gebied dat bekend staat als de Bakertand. Het is een onveilig plekje in Tilburg, de Tilburgse Langedijk. Veel mensen gaan er in de avond niet meer overheen. Sommige mensen laten zelfs de hond uit met een ijzeren staaf op zak. Twee mishandelingen op de Lange Dijk doen de discussie over de veiligheid in de Reeshof momenteel oplaaien in Tilburg. De kilometerslange Lange Dijk in de Reeshof in Tilburg staat al langer bekend als een onveilige weg, vooral in de avonturen. Tot zover het regio nieuws. Uw naam op deze plek, vraag naar de mogelijkheden. Kijk op lokaleomroepgoorle.nl de Omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl Let's get down to business. Maarten van den Hout. De Week. us. Yeah! A brand new funk. Tell us about it. A brand new funk. Alright. And rap to. Uh -huh. Put your hand on the lower left. Uh. Come on now. You know. Yeah. And this is what you rap to. Uh -huh. I mean, come on like you should. Uh -huh. Come on with you. Come on. verschillende bijnamen. Godfather of Soul, dat was de ene. Dat was natuurlijk een hele mooie. Maar ook bijvoorbeeld de uh, ja, hardest working man in, uh, in showbiz. James Brown en uh, My Fang. Heerlijk. Och. Man, wat heeft die gast uh, toch veel platen gemaakt. Uh, niet normaal. Dus dat kwam alweer van zijn 38ste plaat destijds. Hel, zo heette die plaat. Dit uh, stond er ook op. My Fang, aan het begin van het tweede uur. Week. Ja, woensdagavond 27 november 2019, 6 over 10. Welkom, het tweede uur van Break de Week. Tot de heel veel vanavond nog de beste Soul Funk en Classic Disco op de lokale omroep horen. Wil je ze horen? Het kan heel makkelijk. Kost je niks behalve moeite. Gaat gewoon even naar de Facebookpagina, naar facebook.com/machterlog. En uh, ja, dan kun je jouw favoriete plaatje aanvragen. En ja, het mag gewoon echt werkelijk waar van alles zijn. In ieder geval in de hoek Soul Funk Disco. Lekkere vlogfeelers of een obscure club track. Kom maar door. Ach jongens, zullen we even disco hè? Even terug naar de jaren 70. Sheila E. en b -Devotion. of Ofwel uh, Sheila E. Ah, Dat is iemand anders. Sheila and B-Divotion. Spacer. The ladies' man always greet with a kiss on the hand protects the soul at the ready to answer a call in his own special way. Ja, muziek uit Frankrijk, Wiwi, muziek uit Frankrijk, Sheila en uh, Bee Potion en uh, Spacer, geproduceerd door uh, ja, Now Rogers en uh, Bernard Edwards natuurlijk, de mannen achter Chic hè? Die, Now Rogers die heeft ook zoveel geproduceerd, David Bowie, Madonna, In Excess, Sister Sledge, Debbie Sledge die heeft zelfs een uh, nieuwe single, dat is geheel terzijde, hè? misschien volgende week draaien. Maar dit, die produceerde hij ook en je hoort het eigenlijk meteen, dat typische funky gitaargeluid van hem, Ongelooflijk wat die man allemaal heeft gedaan. Hij stopte gewoon een USB in gitaar, en kwam een hit uit, niet normaal. Een aantal jaar geleden natuurlijk ook nog met Daft Punk, och, als je het even allemaal naast elkaar legt zo, dan denk je zo, van een carrière die man. Sheila B Devotion Spacer, geproduceerd dus door NowWorkers van Chic, ook even Chic draaien dan. Get down Bas man. Chic, chic, chic, chic, everybody dance. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, stamp your feet. Chic, everybody dance, daarvoor dus uh, Sheila and B. Devotion, geproduceerd dus door naar Uitziek uit en uh, Spacer. Even iets uh, nieuws laten horen. Tenminste, ik draai het al een aantal weken. Dus het is niet uh, gloedje gloedje nieuw of zo. Maar uh, blijft ook wel een fijn liedje. Hannah Williams. Afgelopen maandag toen stond zij in uh, Paradiso Amsterdam. Um, is uh, ja, toch wel bekend op het uh, Nederlandse festivalterrein. North Sea Jazz heeft ze gestaan. Down the Rabbit Hole. Into the Great Wide Open. Nou, uh, nou doet ze dus een uh, ja, toertje clubshows. Afgelopen maandag dus in, uh, in Paradiso. Volgens mij uh, was het toch wel een goede, redelijk goede show. Um, samen met haar uh, begeleidingsband. The Affirmation. Hebben zij een uh, nieuw album uitgebracht Dit is daarvan de single Die draait dus al een aantal weekjes En hij blijft eigenlijk fijn ja. Dus we doen hem gewoon nog een keer Hannah Williams en de Affirmations En de single die heet uh, 50 Foot Woman Hannah Williams en uh, The Affirmations, 50 Foot Woman. Het nieuws dus, uh, laten we dan even teruggaan. Ja, hè, Als we dan een nieuw hebben gehad, even een, een oude, maar dan ook echt een hele oude. Ik neem je even terug uh, mee naar het jaar 1969. Ik was er nog lang niet. Uh, uh, Cecile Bustamente Campbell. Misschien een naam die je helemaal niks zegt, waarschijnlijk wel. Uh, bij mij ging ook niet meteen een belletje rinkelen. Maar in de muziekwereld beter bekend als... Prince Buster. En Prince Buster, dat is een... Ja, of, ja, was, hij was, uh, hij leeft niet meer. Uh, 2016 overleden. Hij was een uh, Jama Jama uh, Jamaikaanse zanger Hij was ook producer. Daarnaast was hij nog zakenman. En uh, het belangrijkste eigenlijk... Een van de sleutelfiguren van uh, de ska. Hij was een echte pionier. Uh, wordt hij, uh, hij gerekend. Uh, Madness bijvoorbeeld. Hè? Die... Uh, One Step Beyond... Dat uh, origineel, dat is uh, gewoon van hem. Dat hebben zij gewoon gecoverd. Uh, dat weten veel mensen niet. Um, en ook bijvoorbeeld uh, de specials. Uh, of, nou, eerst nog even de Madness. Madness heeft ook nog een nummer gemaakt. De Prince heet dat. Uh, dat is ook uh, ja, dat is een ode aan hem. Maar ook de specials die, uh, zijn behoorlijk geïnspireerd door die uh, Cecile Bustamente Campbell, oftewel dus. Prince Buster. Um, hij heeft uh, 50 jaar geleden... dus dat ga ik nu draaien... een nummer uh, uitgebracht. En dat heet Elke Poon. En uh, nou, eigenlijk de specials met uh, Too Much Too Young. Hè? You Merit too much, much too young. Uh, nou, dat is uh, volledig gebaseerd op dit nummer. Zij hebben dat uh, gesampeld. En je hoort het ook uh, meteen eigenlijk. Prince Buster. Heel invloedrijk. Voor allerlei ska-bands daarna. Elke Poon. Ah, je, hoort het, uh, je hoort het gelijk. Specials to Master Young. Volledig uh, gebaseerd op deze. Prince Buster en uh, El Capone. Goed, dus, uh, het is tijd voor uh, een stukje acid jazz. Lang niet gehoord dit, ook lang niet gedraaid. Uh, überhaupt iets van deze band. Dus het werd uh, hoog tijd. Iets van uh, The Brand New Heavies. We staan nog steeds, maken ook, af, maken ook zelfs nog nieuwe liedjes. Uh, ja. Een paar singles uitgebracht uh, dit jaar. Uit de, de Londense wijk Ealing, uh, daar kwamen ze vandaan. Daar komen ze vandaan, ze bestaan dus nog steeds. Na een brand new heavy uh, verwijzing naar een quote van uh, James Brown: Minister of New Super Heavy Funk. nou inmiddels niet meer zo heel uh, brand-new, 25 jaar oud, klein hitje werd het uh, ja, 25 jaar geleden. Brand-new en uh, Spend Some Time. En dus ook een verwijzing, uh, de naam van de band, uh, naar een quote van uh, James Brown. Op mijn beste James Brown zou, zou dat dan zijn, uh, Minister of New Super Heavy. Ja, heel slecht dit, heel slecht, ik had ik beter niet kunnen doen. Brand-new Heavies en uh, Spend Some Time. Even weer iets uh, nieuws draaien, waanzinnig album, ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar. Ik heb het inmiddels al uh, een stuk of tien keer gedraaid. Het is waanzinnig. Nieuwe plaat van Michael Kiwanuka. Dit is daar zomaar een uh, liedje van. En ik vind eigenlijk dat het de nieuwe single moet worden. Of in ieder geval één van de nieuwe singles. Living in the Nile. Michael Jumonok en uh, Living in Denial komt uh, van die nieuwe plaat. En er moet maar als nodig een, een nieuwe single van afkomen. Het maakt eigenlijk niet uit welke het is, want ja, het is het beste album van, uh, van dit jaar. Uh, ja, Rolling zou eventueel mogen, maar Heart to zeker Goodbye is eigenlijk veel mooier. Of uh, Light, uh, welke, wat heb je nog meer? Er uh, staat er nog meer allemaal op. Afbing uh, Days. Och man. Michael Jumonok, zoveel keuzes. Living in Denial, dat is uh, in ieder geval een van uh, de albumtracks. Ja, en uh, gisteren stond hij in uh, Avas Live. Ja, en natuurlijk alleen maar lovende recensies. Ik had er graag bij willen zijn, maar ja, volgende keer weer beter. Hij treedt uh, regelmatig op uh, in Nederland, dus dat moet goed komen. En hij heeft ook volgens uh, velen in ieder geval het beste liedje van de afgelopen tien jaar gemaakt. Dat is dat uh, Cold Willow Heart. Veel, veel mensen vinden dat, ik sluit me daar uh, graag bij aan. Inmiddels heeft hij zelf een hekel aan het nummer, omdat het ook in een of andere serie zit. Dus hij wordt er steeds mee geconfronteerd als hij dan ergens komt. Optreden, dan vragen mensen er steeds naar. Hij is dat helemaal zat. You say, look, yeah, but don't, don't stop De Omroep. To figure it out I'm holding my hands in your hand and I won't let go I'm keeping your word and your face in a place like home well, I have been lying, don't you know? Dat is echt zo'n perfect nummer van de avond dit. Zo, uh, so. Gabriella Chilmi. Me. Zij uh, scoorde als uh, 16 meisje een uh, wereldwijde monster hit. Dat was met die uh, Sweet About Me sweet about me. Yeah. Later uh, gingen ze wat uh, andere muziek maken. Om het zo maar te zeggen. Toen werd zij een uh, woman on a mission. Uh, alhoewel, die laatste single is uh, toch nog wel, uh, wel aardig. Um, dat is... Uh, ja, welke is dat eigenlijk? <laughs> Safe from Harm is het volgens mij. Dat is ook best nog een aardig liedje. Met, dit was een soort Amy Winehouse-achtige uh, track. Heel erg fraaie. Uh. Zo, uit 2008 uh, komt het. Gabriella Chilmi' Sanctuary, daarvoor de Icey Brothers. En Dead Lady. Hoeg, even iets draaien van onze Belgische vrienden. Black Wave, buurt album is uit, samen met Winston Surfshirt en Benny Sings, The End Dood. The Need of my Too, but I'm feeling cute That's just the way it go Even when I'm broke I feel good That's just the way it go When you feel like you're not in the mood Just be the antidote Just let your bones catch this groove That's just the way it just go Just what I Thank you for the feeling that you're I Just wanna be there when I'm Take it. Now my dreams have been awakened. If you don't make your way in, I ain't got no time left for saying Sometimes I just wanna go back and go take me back Don't know about you, but I'm feeling cute. That's just the way it goes. Even when I'm broke, I feel good. That's just the way it go When you feel like you're not in the mood, just be the antidote. Just let your bones catch this groove. That's just Just round me, baby Thank you for the same uitgebracht staan ook op dat uh, debuutalbum, uh, Elusive, uh, welke nog meer, even kijken, er zit er nog eentje op, die uh, Big Dreams die staat er in ieder geval niet op, staan wel weer een beetje, jammer. Good Enough volgens mij, Up There, Was Good staat er volgens mij ook niet op, maar de allerbeste allerbestendjes, dan weer niet op. Deze wel, de End of dood samen met Winston Surfshirt. We zijn gasten uit Australië. En Benny Sings. Hé, hey, Nederlands trots. En ook Belgisch trots, want Black Wave is een uit België. de End of dood, zo heet die nieuwe single. Goed, nou hebben we even iets hips gedraaid. Hè? Beetje rap-achtig. Zullen we dan even iets heel classics doen? Dit is echt, oh, dit is zondagochtendmuziek. Etta James, wat een stem. Don't cry, baby. Don't cry, don't cry, baby. Don't cry, baby Dry your eyes And let's be sweethearts again And oh, cause you know You know I didn't mean To ever Treat you so mean Come on Come on, sweetheart, and let's try it over again. And whoa! Oh, don't cry. cry. Ja, ik hou hiervan. Etta, James. Mm -hmm. Mm -hmm. At last, al, al die grote hits, hè. I'd rather go blind, Sunday kind of love, I just want to make some love to you. Ook nog uh, Something's got a hold on me, Avicii, dat he, heeft uh, goed, goed gesampled in uh, levels nog. Dit was uh, eentje die je minder vaak hoort van uh, deze lady, Etta James en Don't Cry Baby. Laatste kwartier uh, Breek de Week is ingegaan. Wat wil je nog horen? Vraag je favoriete liedje nog even aan. Uh, uh, Facebook.com slash break the Week Log. Alles in de categorie soul, funk, classic disco, kom maar door. Dit is Benny King, je weet wel, die man van uh, Stan Bami, maar hij had nog een leuk liedje. Spanish Harlem, maar ook deze, Supernatural Thing. Yeah! Alle succesvolle liedjes, Alle tijden staan nog steeds op zijn naam. Dat is uh, dat Stand By Me natuurlijk, maar Stand By Me ook, Stand By Me. Uh, maar hij had nog veel meer leuke liedjes, die uh, Ben E. King. Dit was er eentje van Supernatural Thing. Af en toe dan, uh, ja, dan draaien we dat gewoon. Ben je nou later ingeschakeld of zo, of wil je er nog een keer terugluisteren of zo? Al die lekkere soul, funk en disco muziek. Kan heel makkelijk, uh, volgens mij binnen, ja, wat zal het zijn? Nou, binnen nu en 20 minuten. Ik denk 10 minuten na de uitzending. Dan staat heel deze uitzending gewoon al online. Kun je heel makkelijk vinden via facebook.com/slash breekdeweeklog. Kun je heel de uitzending terugluisteren. Kun je ook downloaden, op cd'tje zetten. In de auto, op lp, op cassette zetten. Wat je leuk vindt, uh, moet je mezelf weten. Dit is nieuw, de nieuwe van Sam Sparrow. Ontzettend jaren 80, everything. Zettend uh, 1986. Weet je dat uh, Janet Jackson-geluid? Uh, When I think of you uh, lijkt toch wel het meest op uh, Sam Sparrow. Oh, oh, oh, en uh, de nieuwe zin al die heet uh, Everything. Kijk ik nog een verzoekje van Jan? Uh, Jan, die wil deze graag horen. Jan, bedankt voor het aanvragen. Bill Wears, stil Bill. Daarvan is dit Use Me. My friend, yeah. It's still up. Till you use me up My brother Sit me right down and he talked to me oh, And he told me uh, That I ought not to let you just walk on me And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk, what's true? I, I, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up Een so. van de mooiste stemmen die ik, uh, die ik ooit heb gehoord, denk ik wel, in mijn leven. Had ik maar één zo'n stemband, denk ik wel eens. Uh, Bill Widders en Use Me. Hij had een uh, paar uh, ontzettend goede platen gemaakt. Met ook uh, de ene naar de andere goede zin En op een gegeven moment uh, ja, is hij er gewoon uitgestapt uit uh, de muziekindustrie. Er waren allemaal witte, witte blanke mannen natuurlijk weer bij uh, de platenmaatschappij destijds. En die wilden dat hij een, uh, een Elvis, ja, een kofferplaat uh, van ja, Elvis... Of ja, een plaat maken met liedjes uh, ja, die hij kofferde van Elvis en uh, hij zei van nee, nee, dat doe ik niet en toen is hij eruit gestapt en dan vraag je je natuurlijk af van nou ja, de, je, je bent sanner en je hebt passie uh, voor, voor, het, voor het vak, voor het zingen uh, maar hij zei van uh, ja, het kan me niet schelen uh, ik heb het mezelf aangeleerd, dus ik kan het ook mezelf ook weer afleren, ik, ga, ik kijk toch wel een beetje naar me op als je zo kan denken Bill En and Use Me ja, was dit hem weer? Is het, is het alweer afgelopen? Nou, het is alweer afgelopen. Maar niet getrugd. Volgende week weer. Een nieuwe breek de Week. Uh, zullen, zullen, we, zal ik er gewoon nog eentje doen? Ja, ja. Ja, handen omhoog. 1, 2, 3, ja. We doen er nog eentje. Hebben we zojuist hier democratisch besloten in de studio. Drie goede vrienden van mij, Earth, Wind en Fire, met een uh, ja, fantastische live opname van het volgende liedje. Devotion, ik spreek je graag vrijdag. Of tot volgende week.